6 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedenavond. Meer illegale en mensensmokkelaars opgepakt. Opkomstverkiezingen Italië tot nu toe iets lager dan de vorige keer. Een opstootje in catacombe naar topper Feyenoord-PSV. Het weer. In het zuidoosten sneeuw. Daar is het glad. In de rest van het land droog en af en toe natte sneeuw... met temperaturen iets boven nul... Morgen blijft het bewolkt met af en toe motregen of natte sneeuw... en s ochtends vroeg kan het opnieuw glad zijn. En het wordt morgen 2 tot 4 graden. Het afgelopen jaar heeft de Marichose honderden illegale... mensensmokkelaars en mensenhandelaren meer opgepakt dan in 2011. Het succes is volgens de Marichose mede te danken... aan de inzet van een nieuw elektronisch hulpmiddel. Jeroen de Jager ging op pad met een team van de Marichose... aan de grens met België. Heeft u voor de rest nog uh, papieren bij u of... Zaken. Wij staan nu op de grensovergang Hazeldonk. En daar zijn wij bezig met een uh, mobiel uh, controleveiligheid. De grensovergang Hazeldonk. Zo'n twintig mensen van de Marissauce aan het werk. Wij noemen dit zeker geen grenscontrole. Wij houden dit op basis van mobiel toezichtveiligheid. Wij staan hier om de grensoverschrijdende criminaliteit in kaart te krijgen... en om die te bestrijden natuurlijk. Patrick van Doormaal is teamleider van de groep die aan de slag is. Ze zijn op zoek naar alle soorten criminaliteit. Drugs, geld, identiteitsfraude, mensensmokkel, noem maar op. Op de snelweg staat een motoragent die de eerste selectie doet... en de voertuigen richting parkeerplaats begeleidt. Uh, ik kom uit België. Uit België. U wordt aangehouden hiervoor een controle. Weet u wel waarom? Ik heb net gehoord dat ik controle van identiteit... Identiteitscontrole, oké. Okay. Ja, ja, ze hebben mijn paspoort uh, gevraagd en identiteitskaart. Ja. Okay. Naast de motoragent die afgaat op zijn onderbuikgevoel bij de selectie van voertuigen... hangt er boven de weg een geavanceerd camerasysteem. Amigo Boras is een uh, systeem, daar worden uh, profielen ingeladen. En door die profielen uh, kunnen wij signalen krijgen dat er iets aan de hand is met degene die de, op dat moment de grens overkomt. Amigo Boras is sinds augustus vorig jaar bij steeds meer grensovergangen werkzaam. Het is een intelligent systeem dat patronen signaleert in het voorbijrazende verkeer. Razend snel... Geeft het door als er een verdacht voertuig passeert. Ik weet wel dat de systemen er zo op ingericht worden dat er steeds meer mensen of, of situaties in, in databases komen te staan waar wij gebruik van kunnen maken, uh, zodat wij kunnen onderkennen dat er iets niet goed is. Dus uh, de systemen die worden uitgebreider. En dus krijgt de marie ook steeds meer hits waar ze op uitdrukken. En hoewel het aantal controles en de intensiteit daarvan in 2012 beperkt was, namen de geconstateerde feiten toe vertelt Robert van Kapel. We hebben in 2012 bijvoorbeeld 1733 illegale onderkend. We hebben een verdubbeling van het aantal mensensmokkelincidenten gehad. Ook mensen die wapens of drugs bij zich hadden. Hè. De, de V staat voor veiligheid. Ja. Dus we kijken verder dan alleen maar uh, migratiecriminaliteit. Dat is wel de hoofdmoot. Maar ja, je komt van alles tegen. En de vraag is of de toename van de criminaliteitscijfers... toe te schrijven is aan Amigo Boras. Het is dus nog iets te vroeg voor de definitieve conclusie, vindt Van Kapel. Maar de resultaten zijn hoopgevend. Het is allemaal in orde. Bedankt voor de medewerking en een fijne dag. zou ik zeggen. De regeringspartijen VVD en PvdA willen naar aanleiding van deze cijfers... ruimere regels voor grenscontroles door de marechaussee. Italianen kiezen een nieuw parlement. Zo'n 50 miljoen mensen kunnen vandaag en morgen hun stem uitbrengen. Contact met correspondent Rob Zoutberg uh, in Italië. Rob, hoe is de eerste dag verlopen? Nou, de eerste dag is, is goed verlopen. Ik zit nu vlakbij het stemlokaal bij mijn huis. En daar, het stemmen gaat nog door tot tien uur vanavond. Hier was het echt de hele dag al druk. En staan de auto's op zijn Italiaans in twee, uh, drie rijen dik geparkeerd... om naar binnen te mogen om te stemmen. We weten wel al wat cijfers, wat eerste opkomstcijfers... en die tekenen wel dat de opkomst iets lager is dan bij de laatste keer, maar goed, dat kan zich nog bijstellen, want morgen kan ook nog worden gestemd. Ja, en zijn er nog iets van incidenten geweest? Nou ja, wat we, wat we nu weten wat, wat van invloed kan zijn op het uiteindelijke op het resultaat is het ernstige sneeuwval in het noorden, omgeving Milaan, daar sneeuwt het echt al de hele dag en houdt natuurlijk mensen thuis om te gaan stemmen. Ja. Ander incident hebben we daar ook gezien uh, toen Berlusconi ging stemmen. Waar drie dames hun, uh, hun borsten ontbloten. uit protest tegen diezelfde Berlusconi. Uh, dat is zwaar uh, ingegeven daardoor de politie die bovenop die dames is gesprongen. En het gaat om, op dit moment de wereld rond de foto's van deze mensen. De ja, politie greep hard in uh, tegen dit protest tegen Berlusconi. Maar het is daarmee ook meteen het enige echte grote incident wat er vandaag is geweest. En uh, wie heeft de meeste kans? Uh, wel, welke kandidaat? Nou ja, de socialisten die stonden ruim voor, die staan nog steeds voor. Althans als je af moet gaan op de peilingen, de officiële peilingen van twee weken geleden. Want daarna mocht dat niet meer. Toen stonden de socialisten voor, stond Berlusconi op de tweede plaats. Grillo met zijn vijf sterren protestbeweging op de derde plaats. En Monty, ja, moet je zeggen, die bungelt daar een beetje onderaan officieus zijn daar nu nieuwe peilingen, een soort, ja, moet zeggen, een soort illegale peilingen, naar buiten uh -huh. gekomen. Want mensen proberen daar toch een beeld te krijgen. En die tonen datzelfde beeld. So socialisten die zouden, als die peilingen kloppen, de verkiezingen gaan winnen. Ja, je noemde Berlusconi al, een van de kandidaten. Heeft hij de afgelopen dagen nog uh, iets gedaan om zijn kansen te vergroten? Ja, die grijpt natuurlijk alles aan om, uh, om zijn stem te laten horen... en om in de media terecht te komen. Hij heeft dat gisteren ook weer gedaan. Gisteren, hè, een dag van bezinning, zoals het hier heet... en waarop geen politieke activiteit kan zijn... dook hij ineens op bij zijn eigen voetbalclub AC Milan... tijdens de persconferentie om toch weer even zijn neus te laten zien. Nou goed, hij haalde dus toen opnieuw weer alle televisiestations. Ja, je zei het al, er wordt vandaag gestemd en morgen. Uh, wanneer weten we iets van een uitslag? Ja, om drie uur morgen is het echt voorbij. Dan, dan moeten de laatste stemmen binnen zijn. En dan wordt het spannend. Dan de uh, uur daarna, uiterlijk vijf uur, hebben we betrouwbare exit polls En krijgen we echt een beeld hoe deze stemming uh, af gaat lopen. En het kan nog wel spannend worden. Want er is natuurlijk nogal wat vuurwerk geweest de afgelopen twee weken. Met die Berlusconi. Maar ook met Beppe Grillo, die, het, ja, die toch heel veel mensen op de benen heeft gekregen. Dus het blijft echt heel spannend hier. Rob Zoutberg in Italië. Dit is het NOS-journaal. Martijn van Beek. Op het internet is een videoboodschap verschenen van een Oostenrijkse man... die eind vorig jaar werd gegijzeld in Jemen. Ze willen Lösegeld. Ik appedeer aan de jemenitische regering, de Oostenrijkse Bundesregierung, de Europese Unie en alle andere staten... om uh, hun vorderungen te vullen. Anderen veranderen ze sie mij 7 dagen na de veröffentliching van deze video's töten. Mama, papa, Lucas, mijn kinderen, ik euch über alles. Bis jetzt bin ich in goede gezondheid. Hij vertelt dat hij binnen een week zal worden vermoord. als er geen losgeld zal worden betaald. Journaliste Judith Spiegel in Jemen. Judith, wat zien we in het filmpje? Nou ja, ik zie uh, Dominique heet je. Ik ken hem ook persoonlijk. En hij is twee maanden geleden inderdaad ontvoerd. En tot, tot eigenlijk gisteren wist niemand waar hij was en door wie hij was ontvoerd. Nou ja, hij zegt zelf dat hij door stammen is ontvoerd. Um, ja, ik, ik vind het ook wel enigszins plausibel in die zin dat ik dat filmpje... Als ik het zie, dan zie ik een, uh, een, een lakentje met rozen en dan zie ik een Kalashnikov en loop van een kalasjnikov. Uh, als het Al-Qaeda zou zijn, wat andere mensen denken... dan zouden we misschien wat anders zien. Dan zouden we een zwarte vlag zien met alle akbar erop. En, uh, dit komt op mij toch een beetje knullig over, maar desalniettemin... Komt het ook heel ernstig over, want stammen vermoorden doorgaans vijzelaars niet, maar het is wel al eerder gebeurd. Ja, dus in die zin is deze ontvoering wel opvallend in vergelijking met, met andere ontvoeringen die we kennen uit Jemen? Ja, want kijk, wat sowieso opvallend is, is dat de, laten we zeggen, gebruikelijke Jemenitische ontvoeringen, dat waren tot ongeveer een jaar geleden vrij. Nou ja, laten we bijna zeggen, gezellige aangelegenheden. Dat mensen werden ontvoerd door een stam. En die stam wilde dan iets van een regering. En dan werd je in een week of twee weken door die stam heel erg goed behandeld en vervolgens vrijgelaten. En vaak hadden die mensen ook constant contact met de buitenwereld. Nou, wat we hier nu zien is dat we dus twee maanden lang niets hebben gehoord van deze jongen. En ook niet van twee vinnen die samen met hem zijn ontvoerd. Daar hebben we ook nog steeds niks van gehoord. Nou, dat is nu dat het allemaal zo ontzettend lang duurt dat er niks bekend is en dat er nu gedreigd wordt met, uh, met doden. Dat is uh, iets wat vrij uniek is, ja. En is er ook uh, een reden waarom juist deze man ontvoerd is? Nou, ik denk eigenlijk niet precies deze man. Alleen ik denk wel dat deze man en die twee mensen met wie hij op de straat liep... Uh, gewoon geen enkele bewaking hadden... De meeste buitenlanders in Jemen werken of voor een ambassade of voor een internationale Nou, Die worden vandaag de dag allemaal zwaar bewaakt. Die mogen niet op straat lopen, laten staan, s'avonds laat. Nou, hij en ook ik bijvoorbeeld, wij doen dat gewoon wel. En daarmee ben je wel misschien een makkelijker target van iemand die bij de Verenigde Naties werkt. Oké, okay, dankjewel. Judith Spiegel in Jemen. De Afghaanse president Karzai heeft Amerikaanse special forces opgedragen... binnen twee weken de provincie Wardak te verlaten. De troepen zouden zich schuldig maken aan martelingen en ontvoeringen. Het Amerikaanse leger heeft nog niet gereageerd. Een woordvoerder zei wel dat het leger berichten over wangedrag serieus neemt. De provincie Wardak ligt centraal in Afghanistan... en is van groot strategisch belang omdat het gebied dicht bij de hoofdstad Kabul ligt. In Rome heeft Paus Benedictus voor het laatst in het openbaar het zondagsgebed uitgesproken. De 85-jarige paus sprak zoals gebruikelijk vanuit het raam van zijn appartement hoog boven het Sint-Pietersplein, waar tienduizenden belangstellenden naartoe waren gekomen. Benedictus zei dat hij de wens van God volgt en de kerk niet verlaat. Ook bedankte hij alle aanwezigen voor hun steun. I bedank everyone for de many expressions of gratitude, affection, closeness in prayer which I have received in these days. Allen danke ich für die vielen Zeichen der Nähe und Zuneigung, vor allem für das Gebet, das ich in dieser Zeit besonders empfangen habe. Muchas gracias, finís domingo a todos. A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Grazie in preghiera, siamo sempre vicini. Grazie per voi tutti. Sport. In de Eredivisie heeft Ajax niet optimaal geprofiteerd... van de nederlaag van koploper PSV. De Amsterdammers speelden op de valreep thuis 1-1 gelijk tegen ADO Den Haag. Ajax staat nu twee punten achter PSV. Feyenoord versloeg PSV met 2-1. En na afloop van die wedstrijd... hebben spelers van beide ploegen met elkaar gevolgd. Jermaine Lens van PSV stond Feyenoorder Joris Matthijssen... in de katakombe op te wachten... Gemoederen liepen even hoog op en er was wat duw- en trekwerk. En door tussenkomst van andere spelers en begeleiding kwam er snel een eind aan de ruzie. Volgens PSV-trainer Dick Advocaat was Lens kwaad over iets wat er tijdens de wedstrijd gebeurde. Op een gegeven moment ging Lens door, de loop, door, de wordt onderuit gehad Matthijsen... en uh, er wordt iets gezegd tegen elkaar. Wat weet ik niet, dat wilde ik niet zeggen. Nou, ik denk dat het verstandig is dat we samen van de week wel even gaan praten. Want dit kan niet het opstootje kan de betrokken spelers nog een schorsing opleveren. De aanklager betaalt voetbal, bekijkt de beelden... en vraagt verklaringen op van officials... en besluit dan of er een tuchtzaak komt. Utrecht heeft na twee nederlagen op rij weer gewonnen... in het eigen stadion met Roda, met 4-0 verslagen. En de wedstrijd tussen AZ en NAC is nog bezig, bijna afgelopen. Verslaggever Ragnar Niemeyer minuutje of vijf nog in Alkmaar bij de hoekschop van NAC Breda. De ploeg die ook op 1-0 voor staat. Dat had misschien wel 1-1 moeten zijn, laat ik het zo zeggen. AZ verdiende een strafschop nadat Hendrikse werd neergeduwd door middenvelder Buis van Nak, Een minuut of vijf geleden, dat was de kans op de gelijkmaker geweest. Maar Brahma zag er geen overtreding in, dat was het wel degelijk. Nu die corner van Nak, die bal is te laag en wordt bij de eerste paal weggehaald. Bij AZ, waar Maher inmiddels het veld al een tijdje heeft verlaten. Kon zijn stempel niet drukken door Oranje International. En daar is Koudelje dan weer de bal naar voren toe. Nee, valt in de voeten van Rijnen. Dan over Tom en dan gaat het terug naar doelman Esteban van AZ. Aanzet dat een nederlaag lijkt te gaan leiden. Niet de eerste dit seizoen in eigen huis, verre van. Gillissen vangt top en voor Nakja, daarvoor geldt toch eigenlijk dat bij een overwinning. De ploeg uit Breda ook wel erg veel krijgt. Maar de goal na vijf minuten van Nemanja Koudelje zou wel eens de beslissende kunnen zijn. Met nog 4,5 minuten op de klok. De Belgische wielerkoers kuurne brussel kuurne is vanmiddag niet doorgegaan door sneeuwval. De organisatie en de politie konden de veiligheid van de renners en toeschouwers niet garanderen. Sommige delen van het traject van 196 kilometer... waren door de sneeuw heel glad geworden. Het is niet de eerste keer dat de wedstrijd vanwege het slechte weer... moest worden geschrapt. Ook in 1986 en 1993 werd Kuurne-Brussel-Kuurne afgelast. Tot slot van deze uitzending de hoofdpunten van het nieuws. De marechaussee heeft het afgelopen jaar honderden illegale... en mensensmokkelaars meer opgepakt dan in 2011. De Italianen kiezen vandaag en morgen een nieuw parlement. De opkomst valt nog iets tegen.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 Vanavond om tien voor half negen bij de VPRO op Nederland 2. Cheap tickets, boek je razendsnel op cheaptickets.nl Dit is Radio 1, VPRO. Plots. Hier steen. Maar voordat we beginnen, volgens mij gaan we naar AZ NAC Ragnar Niemeyer. Dat kan. Twee minuutjes, nog voorzet van Nak. en misschien een kans om te schieten. De Bredaanse ploeg staat nog altijd met 1-0 voor Buis aan de rechterkant. Die mocht niet klagen dat een minuut of vijf geleden de bal niet op de stip ging. Dan had AZ in ieder geval langs zij kunnen komen. Dat is niet gebeurd. Buis mag nog een keer gaan gooien voor Nak. Doet dat vijf meter bij de hoekvlag vandaan op de helft diep van AZ. En daar is dan Koedelje, de man van de goal. We krijgen nog een corner en zo tikt de tijd toch weg in het voordeel van Nak Breda. Maar echt wel iets veranderd is sinds de komst van Ebocia. Koudelje, de trainer die inmiddels voor een aantal jaren heeft bijgetekend. Er wordt zo af en toe weer eens gewonnen. En dit zijn punten die gewoon zeer welkom zijn voor de ploeg die naar de 11e plaats zal gaan stijgen. En dit seizoen stond Nak nog niet hoger. Nou, de ingooien zitten we nog steeds op te wachten van Buis. Want Buis krijgt de bal in deze fase nogal vaak. Nou, de bal is ingeleverd. AZ kan misschien nog één keer weg. Maar er zijn zoveel misverstanden. met name Donny Gorten, de speler van NAC, die is helemaal de weg kwijt vanmiddag. AZ heeft niet in de wedstrijd gezeten. Maar zeker geldt dat voor de linkerverdediger bij de ploeg van Gert-Jan Verbeek. Die het ook allemaal maar een beetje over zich heen laat komen. Misschien ook zijn strijdbaarheid wel een beetje aan het verliezen is. En we zitten inmiddels in de laatste minuut van de wedstrijd. En laten we afspreken, als u hier vandaan niets meer hoort... dan is het zo dat NAC Breda deze wedstrijd heeft gewonnen. Mocht het anders worden, dan laten we het nog even weten. 1-0 voor Nak voorlopig in de slotminuut. Dank Ragnar Niemeyer. We waren net toe aan plot. Ik uh, had toevallig een oudergesprek op school. En ik kwam daar, het was overdag. Het was gewoon dus tijdens schooltijd... De kinderen waren bezig. En Joke zegt: Nou, ik moet je nu even iets laten lezen. Tony is op de school van haar zoon als een van zijn mentoren naar haar toe komt. Ze laat er een stapeltje papier zien. En dat was dus zeg maar het begin. Nou, ik denk de eerste 10, 20 bladzijden. van het boek. En, en, en ik ging daar lezen. Ik kreeg nog kippenvel van. Ik dacht: Nee, nee, dat. dat Hé? Kan niet. De pagina's zijn geschreven door haar zoon Jesse. En hij is dan 16 jaar oud. En dan denk je: je hebt een dialoog uh, allemaal. De rijke taal die die gebruikt. Want ja, Jesse die, die sloot zich vaak op op zijn kamer. Het zijn niet veel. Praten niet veel met ons. En, en wat gaat er allemaal om in zijn hoofd? Van, dat heb ik nooit gerealiseerd. Zijn ouders kennen Jesse als een teruggetrokken kind, met opvallende eisen. Dit is zijn vader Wim. Een pot pindakaas moet ik niet uh, gaan halen bij de Aldi. Want Aldi heeft verkeerde barcodes. En dan hoeft hij het niet. Jesse is bijna vier als de diagnose autisme bij hem wordt vastgesteld. Gewoon oh, klassiek autisme. Het uh, was niet boven enige twijfel verheven hij is zelfs wel als zwakbegaafd gediagnosticeerd. En dus verwachten ze niet veel van hem. Ik heb wel een tijd gehad dat ik dacht... nee, dat moet Jesse maar niet doen, want dat kan hij niet. En dit is Jesse. Ja, ik ging veel met de computer bezig... want ik had niet zoveel vrienden vroeger. Ik was niet echt altijd graag buiten, zeg maar. En dan denken ze automatisch van... oh, die doet... Waarschijnlijk niks. Die kan waarschijnlijk niks. Ze dacht in elk geval dat Jesse zich als autist niet zou kunnen inleven in anderen. Maar dan kwam ze erachter dat hij bezig is met een boek getiteld Liefde bij de muur. Jesse leest een stukje voor. Theodor was een man die vooral heel erg met zijn politieke carrière bezig hield. En eigenlijk bijna geen tijd had voor andere zaken had. Zijn ouders waren teleurgesteld toen hij een alleen een kerstkaart stuurde. Vergeleken met dat van Rupert Immer... zijn ouders een grote HD-televisie cadeau gaf voor kerst. en een grote... Het boek gaat over wat er gebeurd zou zijn... als de DDR nog altijd zou bestaan. En de liefde, dat is de liefde tussen een Oost-Duitse jongen... en een West-Duits meisje. Volgens Jesse is het een mix van romantiek, drama, science-fiction en comedy. Zijn ouders zijn totaal verbluft als ze erachter komen wat hij heeft geschreven. Maar Jesse zelf... Is niet verbaasd. Ze hebben me wel een beetje onderschat. Ik kan wel meer dan alleen op mijn kamer zitten. Soms kom je erachter dat de mensen die je hele leven al kent eigenlijk helemaal niet blijkt te kennen. Een bijzondere ontdekking, maar ook een schok. We waren ook in verwarring. Van wat hebben we al die tijd, wat hebben we gemist, wat hebben we het over het hoofd gezien. We waren eigenlijk een beetje de kluts kwijt. Ja, dit is plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Thema vandaag de ontdekking. Over mensen die dingen ontdekken die ze nauwelijks hadden kunnen missen. Ouders ontdekken hun kinderen, kinderen hun ouders. En een museum ontdekt een kunstschat waar het niet op zit te wachten. Ze zijn al weken aan het aftellen. En met ze bedoel ik de mensen die werken bij het Rijksmuseum. Na een verbouwing van 10 jaar gaat het museum over 49 nachtjes slapen... dat is op 13 april, eindelijk weer open. En in die 10 jaar is het gebouw compleet gestript. Alle lagen zijn eraf gepeld om te kijken wat eronder zat... en om waar het paste de originele architectuur terug te brengen. Maar niet iedereen is even tevreden over hoe het museum is omgegaan... met wat ze tijdens de verbouwing hebben ontdekt. Acte 1... Een nieuwe laag. Een verhaal gemaakt door Lemke Kraan. Op het moment dat uh, duidelijk was, de opdracht gaat door... Ja, toen was het echt van... Oh God, hoe moet dat allemaal? Claudia Jonge krijgt in 2005 de opdracht van haar leven. Het was ontzettend leuk, maar heel onwerkelijk. Heel gek, ondanks dat we daar naartoe hebben gewerkt. Ze mag samen met een groep restauratoren... onder de muren van het Rijksmuseum kijken... Maar het was wel heel erg leuk, echt uh, triomfantelijk leuk gevoel. Ja. Igor Sandhagens is projectleider inrichting bij het Rijksmuseum en begeleidt de verbouwing. Wat wij het meest spannende vonden was het terugzoeken van de motieven en de kleuren die vroeger gebruikt zijn. Uh, heel veel ornamenten kenden we ook niet, omdat die weggetimmerd waren. Dus men is ook echt begonnen met voorzetwanden weg te slopen... om te kijken wat erachter zat. En dat leverde de ene verrassing na de andere op. Achter de egale muren gaan kunstwerken schuil. Ontworpen door de architect van het Rijksmuseum, Pierre Kuipers. Een man met een missie. Kuipers is heel erg lang doorgegaan met detailleren... en het bedenken van kleuren en patronen. Geen vierkante meter was overgeslagen. En hij wist bijna van geen ophouden. Kuipers versiert het gebouw met lelies, sterren, abstracte motiefjes... bijbelse taferelen en complete historische reconstructies. En dat alles in felle kleuren. En dat betekent zelfs dat in zalen waar schilderijen aan de muur hingen... dat achter die schilderijen nog gedecoreerd was... De manische decoratiedrang van Kuipers... was voor de eerste museumdirecteuren al gauw te veel van het goede. Vrij snel nadat het gebouw uh, museum werd... begon men al met de eerste versoberingen. Wandvlakken werden even geschilderd. Uh, heel veel decoraties werden afgezwakt. En daarmee begon eigenlijk al het, het, uh, toch een beetje het opschonen van het gebouw. Toen het museum tien jaar geleden sloot... begonnen restauratoren te zoeken naar sporen van de schilderingen van Kuipers... Ze keken naar wat er in al die jaren verloren is gegaan achter verflagen en wanden... om het gebouw zijn oude glorie weer terug te geven. Het motto van de verbouwing was Verder met Kuipers. Dat lijkt een oda aan architect Maar tot verbijstering van de restauratoren... verschenen er al snel weer nieuwe blikken verf en nieuwe voorzetwanden. Nou, het was toch wel een ja, behoorlijke verbazing. het ja. kunnen ze toch niet zomaar weer laten verdwijnen? <laughs> maar ja... We krijgen een rondleiding door het Rijksmuseum. De meeste schilderijen hangen al. In vitrine staat porselein en zilver te wachten op de opening. De ruimte is leeg, op wat plukjes, bewakers en klusjes mannen na. En dan lopen we de voorhal binnen, die bont beschilderd is. Alle baksteentjes zijn gekleurd. De muren en plafonds zitten vol blad- en bloemmotieven. Nou, we kennen deze ruimte... Uh als helemaal wit geschilderd. Dus we kenden geen enkel ornament hier. Het enige wat we wisten, dat was deze deur die hierachter stond. Um, en die deur, daar is men voorzichtig begonnen... die rode stukjes verf bloot te leggen. En dit was helemaal wit. Het ambacht van de restaurator is precisiewerk... met een loep, een skalpel en wattenstaafjes. Eindeloos pielen op de vierkante centimeter... tot je een venster krijgt op het verleden, ter grootte van een postzegel. Het is ook iets archeologisch bijna. Je verwijdert lagen... en je komt een, uh, een laagje eronder tegen die een heel verhaal aan het vertellen is. Nou, ik ben eigenlijk dan echt ook een beetje ontroerd, omdat je echt weet van... wauw, dit is echt nou die originele uh, decoratie die al heel lang aan het zicht ontrokken is. En wij mogen die eventjes weer zien. Maar terwijl Claudia aan de ene zaal met haar wattenstaafjes bezig is... gebruiken mannen in een naastgelegen zaal een... Laten we zeggen, andere werkwijzen Zijn gevelreinigers. Die werbereiniging uh, wordt uitgevoerd met, um, um, met een soort fijne zandgranulaat. Uh, ja, Zandstraal is een beetje te grof, of zo mochten wij dat niet noemen van hun. Maar het was heel stoffig daar, dus je kwam er niet zomaar. En er was een keertje pauze en ik had echt zoiets van... ik moet nou maar een keertje kijken hoe het eruit ziet... En tot onze verbazing waren ze sowieso al heel ver gevorderd met het werk. En. Uh, zag je dus uh, die, die, die, decor, die, die originele decoraties. De gevelreinigers hadden decoraties van kuipers blootgelegd. die in goede staat verkeerden. Tenminste, voordat het zwaar materieel werd aangerukt. Zo'n machientje die maakt uh, geen verschil tussen een beetje loszit in de originele schildering. of, of, of een beetje loszit in de verfschildering die van overschildering zijn. En ik was behoorlijk boos. Uh, zeker omdat je toch sterk het gevoel krijgt van... Uh, we zijn een beetje leuk, uh, leuk alles nieuw aan het schilderen en op, op andere plekken. En elders in, in het gebouw waar dus die, die schilderingen nog zo fantastisch uh, er zijn... Uh, wordt er op zo'n manier daarmee omgegaan. Dus ik was echt woest. Claudia explodeert, maar ze kan niets doen. Het Rijksmuseum wil deze zaal egaal maken... Ook al zitten de originele schilderingen van Kuipers op de muur. Vandaar de gevelreinigers. Ik ben ook dan inderdaad niet in de positie om te zeggen van... nee, jullie moeten het net zo doen als wij. Gewoon handmatig alles afpulken. Het, het, het verbaast mij gewoon waarom daar zo bescheiden mee omgegaan wordt. Je voelt je machteloos ook een beetje van... Uh, en, en, en, en um, ja, blijft eigenlijk met een, met een beetje een nagevoel blijf, blijf je daarnaar kijken. Omdat je echt niet kan snappen van... Waarom doen wij in godsnaam zo voorzichtig hier? En elders wordt toch behoorlijk grof daarmee omgegaan. Het Rijksmuseum geeft toe dat de werkwijze niet heel erg subtiel was. Er zijn natuurlijk ongelukken geweest, kan ik me voorstellen. Dat men op een verkeerde manier gereinigd heeft... waardoor er nou meer kapot is gegaan dan misschien bedoeld is. Ik denk dat het van een hele beperkte omvang is geweest. En er zijn natuurlijk altijd incidenten. In haar vrije uren legt Claudia stukken van de originele schilderingen vrij. Een poging. Misschien dat het museum dan inziet dat ze gered moeten worden. Wauw, als ze dit zien, de, de, de museumsleiding... Uh, misschien zijn ze wel over de streep en denken van hier moeten wij iets mee. Het restauratieteam doet meer ontdekkingen. Eén van de belangrijkste is een muurschildering in een gotische zaal. Hierboven is de die kroning van Maria, Jezus die zijn moeder een kroon opzet. En dan heb je hier met allemaal ook vergulde nimbussen de tienduizend matelaren. Die zie je allemaal uh, licht geklede mannen die in, in dorens uh, uh, gevallen zijn. En hier beneden heb je de, het leven van Thomas van Aquin. Het werk is een kopie van een middeleeuwse wandschildering waar maar weinig van over is. Vandaar dat de restauratoren erg opgewonden raken als ze zien dat het werk in goede staat is. Super gaaf, alsof het uh, gisteren geschilderd was. Ja, ik krijg er weer rode wangetjes voor. Ik van. Ik vind wel echt. Uh... Monumentenzorg komt kijken en Claudia schrijft met een collega een notitie om het belang van het werk aan te tonen. Maar het Rijksmuseum heeft andere plannen met de muur. Dat is een leuke ontdekking. Heel veel mensen raken dan heel erg enthousiast. En denken van, dit gaan we helemaal zichtbaar maken. En in ons geval hebben we de restauratoren moeten teleurstellen daar. Omdat er een tentoonstelling komt die helemaal niet samengaat met dergelijke schilderingen. Dus om die reden is ze daar ook weer achter een laag verdwenen. De schildering wordt veilig opgeborgen. Ja, ook deze schilderingen zijn nog weer verdwenen achter voorzitwanden. En doorboord waarschijnlijk ook uh, voor, de, voor het plaatsen van, uh, van die voorzet. Van, uh, niet waarschijnlijk, dat hebben we zelf gezien. Af en toe uh, zal het best gebeurd zijn dat er een schroef doorheen gegaan is... of dat er uh, een uh, beschadiging gekomen is. De muurschildering uit de tijd van Kuipers wordt zorgvuldig weggewerkt terwijl op andere plekken in het museum... met pijn en moeite nieuwe schilderingen worden aangebracht. Kopieën van de decoraties van Kuipers. Restaurateur en kunsthistoricus Willem Haakma-Wagenaar... was als adviseur betrokken bij de restauratie in het Rijksmuseum. Bijna alles wat je nu ziet als uh, terug naar Kuipers... is een heel gedegen, heel goed voorbereide kopie. En hier heb je dus 19e-eeuws materiaal... met een hele interessant apart karakter. En dat... Dit dus achter een plaat of achter een scherm of wat ook verdwijnt. Ja, dat vind ik heel gek. Ook de schilderingen die de gevelreinigers hadden blootgelegd... worden compleet bedekt. Een beetje zoals het geweest moet zijn voor de verbouwing. Ja, waarom? Dat, denk ik, is een vraag dat je, wat je beter bij het Rijksmuseum... en uh, dat is echt, stel, vraag dat graag aan hun... Eigenlijk zijn de schilderingen van Karpers meer decoratie dan hele, hele waardevolle uh, uh, schilderingen. Um, ze hebben niet echt een soort kunsthistorische waarde in zin van dat we ze willen laten concurreren met de, met de kunst in het gebouw. Ik kan me ook voorstellen dat de restauratoren die dag in dag uit met het museum bezig zijn, misschien toch niet helemaal het grote verband zien en de functie die het gebouw krijgt als museum. Het museum blijkt een haat verhouding te hebben... met de architect aan wie de verbouwing is opgedragen. Dat blijkt ook tijdens de rondleiding. Maar als je rondloopt, dan snap je wel wat de, nou, toch ook de dwangmatigheid bijna was hè, van dit gebouw. Ja, dit heeft allemaal een vorm en alles is gewelfd en getoogd. En het kleurrijke, het uitbundige, ja, dat zie ik als heel zwaar. Dat zie ik ook uh, eigenlijk als gedateerde architectuur. Je kan je ook voorstellen dat het museum ook goed zou functioneren... in een helemaal nieuw gebouw. Dat, dat kan best. Het museum is niet onlosmakelijk, denk ik, met, uh, met dit gebouw. Architectuurhistoricus Wies van Leeuwen... is biograaf van Pierre Kuipers en oprichter van het Kuipers Genootschap. Hij heeft een passende vergelijking... voor hoe het Rijksmuseum naar haar architect kijkt... Je ziet Kuipers als een soort uh, hond die aan het verharen is. Hè? Hij mag wel in de kamer, maar hij mag niet op de bank. Dus hij mag wel in de voorhal, in, in de nachtwachtzaal, de Rembrandtzaal... maar in de overige zalen mag hij niet. En dat is ook dat probleem dus rond die schilderingen... die fragmenten die hier en daar nog te vinden zijn... die worden dus weer keurig weggewerkt. En het is maar de vraag of dat uh, reversibel is... of dat nog ooit teruggedraaid kan worden. Voor het Rijksmuseum was het geen moeilijke beslissing om de originele schilderingen te bedekken. Want wat zou er van de subtielere werken overblijven... in een zaal die volgeschilderd is met decoraties van Kuipers? En dan is er nog het praktische argument. Je hebt natuurlijk niet al uh, tijd van de wereld... voor dit soort bijna archeologisch onderzoek. Um, op een gegeven moment moet je ook door. Dus dan moet er gewoon een beslissing genomen worden van... Uh, en nu gaan we stoppen en gaan we door met bouwactiviteiten. Dus je kan het bijna niet verkopen om nog langer dan zo'n tijd uh, gesloten te zijn. Emeritus hoogleraar Anne van Gevenstein gaf leiding aan het restauratieproject in het Rijksmuseum. Zet troost zich met de gedachte dat het grootste deel van het werk veilig verborgen ligt onder een verflaag die ooit weer verwijderd kan worden. Na tien jaar gaat het Rijksmuseum straks eindelijk weer open, maar de restauratoren kunnen niet wachten op de volgende verbouwing. Ik vind het ongelooflijk leuk dat er nog enkele dingen zijn in dat gebouw die voor latere generaties herontdekt zullen worden. Het is een beetje zoals door een roosje, ze slaapt nu. Met projectleider Igor Sandhagens lopen we naar de plek waar de muurschildering zich moet bevinden. De fresco zoals hij het noemt. Poolse klusjesmannen staan tussen 18e eeuwse schilderijen. Uitgerekend, hier wordt nu hard gewerkt in de zaal waar jij net op doorvroeg. Het was dit wandvlak. En je ziet dat er nu gewerkt wordt aan een vitrine. Uh, dit is de zogenaamde Meissen vitrine. En de Meissen vitrine, dat uh, zijn allemaal beelden... die um, in, in de vorm van dieren zijn. Dus het wordt echt een cacophonie van allemaal porselein. Heel bont geschilderd, papegaaien, apen, noem maar op. Als je dat je voorstelt, kan je ook voorstellen... dat je daar geen uh, fresco naast wil hebben. Want dat bijt gewoon. De fresco zou hier gezeten hebben, achter deze wand. Dus er is een tentoonstellingswand gezet voor uh, die fresco. Dus je kan zeggen, stel dat je ooit spijt krijgt, we halen deze wand weg. Er zal echt wel een schroef doorheen gegaan zijn, die repareer je. Op sommige plekken is het werk van architect Kuipers in de oude stijl teruggebracht. Maar alles is overgeschilderd. In veel andere zalen zijn de muren weer gewoon muren geworden. Ze zijn bedekt onder een laag grijze verf. Maar geen gewoon grijs. Het is lichtgrijs. Met een heel klein beetje blauw erin. Als je, als je de kleuren ziet, en dat, daar hebben we echt ons best voor gedaan... het zijn kleuren die bij de eerste gedachte heel simpel lijken. Maar als je echt de kleuren waar je ernaast legt... dan zie je dat er echt een heel mooi puntje blauw in zit... of een beetje rood. En het zijn hele verfijnde kleuren... Het is plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Thema vandaag de ontdekking. Richard heeft een eigenschap die zo eigenaardig is... dat hij er met niemand over sprak. En vandaar dat het lang duurde voordat hij erachter kwam... dat hij niet de enige was. Acte 2, de draai. Een verhaal gemaakt door Frederik Melman en Laura Stek. Ja, nou, dit is de volgende meteen. Yes. Goedemorgen. Dag, Huub Albrecht. Dag, Huub. Welkom. Nou, leuk om de gezichten te zien. Ja, En nu wonderlijk. Richard van Delft ontvangt vandaag vijf Goh, mensen. Goh, nou zeg. Ja. Naar de kwade ja. gezelschap. Ja, dat is een gezegd. Ze zien elkaar ja, voor het ja, eerst. Hè? Mag jij zeggen? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja. Ja, okay. Okay. Okay. Okay. Op het eerste gezicht is er niets dat deze mensen bindt. En toch begrijpen ze elkaar direct. Dus dan moest ik hem in mijn hoofd even draaien en dan was het weer goed. Ongelooflijk, hè? Ja. Het lijken goede vrienden die elkaar na jaren weer zien. Het gesprek komt meteen op gang. Maar, maar hoe gaat het bij jou? Wanneer treedt het op? Ze buitelen over elkaar heen met ervaringen die ze hun leven niet hebben kunnen delen. Ik dacht dat ik alleen was op de wereld met dat fenomeen. Deze mensen delen een bijzondere eigenschap. Ik heb al in mijn e gezegd... Ze bekijken de wereld met andere ogen. Even kijken dan lopen we de straat uit. Een paar maanden voor de ontmoeting maakte ik een reportage over Richard. Hier, dit is het punt waarop, waarop de wereld er anders uitziet. Wat gebeurt daar? Eigenlijk hier. Tijdens een wandeling door zijn buurt probeert Richard uit te leggen wat het is. De wereld draait een kwartslag. En dat gebeurt nu? Hier, daar, daar is de straat nog normaal. En die staat anders. Zijn hele wereldbeeld draait soms een kwartslag naar rechts. Voor zijn gevoel dan. Het is er elke dag. Ik heb het altijd. De wetenschap heeft het inmiddels een naam gegeven. Developmental Topographical Disorientation Disorder. Of korter gezegd, navigatiestoornis. Het is een, een draai in mijn hoofd. Het draait altijd precies 90 graden. Het is eigenlijk bijna niet uit te leggen.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 Terwijl jij erop staat. Dat is wat er gebeurt. En dat gebeurt in mijn hoofd. Mijn hele landkaart in mijn hoofd, die klikt een kwartslag. Alsof er een overgevoelig kompas in zijn hoofd zit. Dat op sommige momenten wordt verstoord. Ja, dan, dan voel ik me uh, ja, gedesoriënteerd. Dan ben ik niet meer de weg. Maar het gaat verder dan het gevoel van desoriëntatie. Het is vooral het gevoel wat ik erbij heb. Dat, dat vind ik het meest vervelende. Dat ik me niet prettig voel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 Maar dan verandert er iets. Dit is Radio 1, WPRO, NTR. We gaan beginnen met Richard van Delft. Hartelijk welkom. Dankjewel. Op de dag dat de reportage over Richard uitgezonden wordt... vragen we hem live te komen napraten. Mensen proberen doen wel hun best om, uh, om na te gaan. Goh, heb ik dat ook? Heb ik dat ook? Ja, ik heb het wel zoals als ik in een winkelcentrum loop, zeggen mensen dan. Wat ik heb, dat heb ik echt nog nooit gehoord. Maar tijdens de uitzending wordt hij verrast met een telefoontje. We hebben meteen een mail gekregen van Marta. En Marta hebben we nu aan de telefoon. Goedenavond. Ja, goedenavond. Richard had altijd gedacht dat hij de enige was. Maar nu hangt ene Marta aan de lijn. Ja, ik werd er helemaal enthousiast van. Want hetzelfde als Richard zegt, je probeert het, ik heb het wel eens geprobeerd... om mensen uit te leggen hoe dat was. Met één verschil bij mij draait het 180 graden. Dus een halve slag. Door het ene telefoontje staat Richard's wereld op zijn kop. Ik krijg er koud van. Dat was het mooi. Ja? ja? Ja. Niemand snapt het. En, en nu snapt iemand het. En, en nou ja, ik verbaas me dan terug. Omdat zij zegt, het is 180 graden. Dus ja, daar, daar gaan mijn we, wenkbrauw ook nog even van omhoog. Van jeetje. Het blijft niet bij Marta. Er stromen meerdere mails binnen van mensen die zich aan Richard herkennen. Ik heb meteen mijn ouders erbij geroepen van, joh, moeten jullie eens horen? Want deze man heeft hetzelfde. Ik was heel blij, heel opgelucht, heel enthousiast. Ze beginnen hun ervaringen eerst via de mail uit te wisselen. Maar al snel willen ze elkaar ook ontmoeten. Hoi, Bob. Hallo. Bob, hoi. Dat wel een rare dag. Ja, ja dat ook een hele rare dag. Ik heb in mijn omgeving... Aan een half woord hebben ze genoeg. Dus we zijn er wel mee geboren allemaal. Het is niet alleen maar vervelend, het was ook een soort Alice in Wonderland-achtig uitstapje ja. of zo. Ja. Bijvoorbeeld ik heb met mijn man een beetje zo'n conflict, we hebben zo'n gesprek en dan verschiet dat beeld. denk ik, hadden we het eigenlijk ook? Het ja? is weer ja. net of ik. Mijn... Ja. Dus het heeft ook dat een blijft. hele positieve kant. Dat vind ik het ook eigenlijk... blijkt dat iedereen hetzelfde onbegrip ervaart. Het was zinloos, want niemand uh, zei dat iets. Ze vonden het maar vreemd. Ik heb er dan maar over gezwegen uiteindelijk. En als het voorkomt, zeg ik dat ook niet meer. Nou, ik heb, het, ik heb het een paar dagen geleden voor het eerst aan een vriendin geprobeerd uit te leggen. Die was heel erg geïnteresseerd, maar die kon zich er ook weinig bij voorstellen. Ik heb twee broers, daar ga ik ook maar eens mee over praten. Dat is de Nieuwstraat. Dan gaan dat ze met z'n allen wandelen om te zien of ze tegelijk dezelfde ervaring kunnen delen. Nee, nee, nee, nee. nee die, ja, recht recht ja, hij loopt rechtdoor Ze nemen de, om, de bocht waar Richard komen? de draai altijd voelt. Ja, dat maakt het heel spannend. dan zeggen jullie allemaal... Uh, ja. ik zie niks? Geen ja. Ja, Ze lopen een minuut. Nog geen draai. Jullie hebben de hele Washtagsweg nog niet gezien. We hadden er misschien even naartoe moeten lopen. Een kwartier? Kunnen we ja, eens wacht teruglopen? Wacht ja, ja, misschien als we doorlopen. Een half uur? Ja. Nee, ik, ik ervaar het hier niet. Nee. Nee, nog niet. Dat is al een beetje een teleurstelling. Ja, ja eigenlijk wel, ja. Voor Dorie. De draaiervaring wordt die dag niet gevoeld. En Richard is toch weer even alleen op de wereld. Ja, dan ben ik de enige die de bochten. Ik dacht van nou, uh, eindelijk loop ik eens hier met mensen die uh, die, die bochten ook uh, draaien. Hé, hey, goeie reis. Doeg. Dag. Dag. Hey, dag. Hoi. Hoi. Aan het einde van de dag gaan Bob, Henk, Huub, Nicky en Emmy weer naar huis. Richard blijft achter. Hij denkt na over de afgelopen periode. Na de radio-uitzending is hij er meer mee bezig geweest dan ooit. Daarmee is het me zo bewust geworden dat ik nu, uh, elke keer als het gebeurt, me daar veel bewuster van ben dan vroeger. Hé, hey, daar heb je tweeën. Door het te delen had hij gehoopt meer grip te krijgen op de situatie. Maar eigenlijk heeft het een averechtse uitwerking. Ik vind het ook vervelend. Het was zo alledaags en nu ineens wordt het uh, prominent. De wereld die, die lijkt wel heen en weer te klikken overal. Ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Onderzoekers aan de Radboud Universiteit Nijmegen... zijn begonnen met een studie naar de mensen die u zojuist hoorde... om erachter te komen wat er nou precies in hun hersenen gebeurt... als ze ineens die draai voelen. En ze zoeken nog pro proefpersonen. Dus als u zich herkent in dit verhaal en ook zo'n draai voelt... stuur dan een mail naar plots.vpro.nl. Dan kunnen wij u met de universiteit in contact brengen. Goed. Sommige politieke systemen hebben zo'n grip op de bevolking... dat ze doordringen tot in de haarvaten van de samenleving. En dat speelde bijvoorbeeld in Letland... dat tot 1991 deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Decennia lang was het in Letland zo gevaarlijk om openlijk te praten... dat het soms zelfs onder vrienden en in gezinnen niet gebeurde. Gevoelige kwesties bleven onbesproken en zwijgen werd normaal. Zo was het in elk geval bij Mara thuis. En daardoor moest ze de meest basale dingen over haar familie zelf ontdekken... Akte 3. niet met woorden. Een verhaal gemaakt door Irene Houthuijs. Kijk is, sarga, galotne sargā, pēdējo pārplikušu ogu, sarga sargājus sadilušiak rekla vienu vienīgu pogu. Kad vairs nav nesuvenīru necerību. Šis ir the belangrājis dīhter van datland Knoots Skojeniks. Kad vairs nav nesuvenīru necerību. Un kad nasta kļūst aplam grūta, es azotai paknibinos gar pogu, kurā ir tevi šūta. Tīta sen dōchter Mara. Zij voņt nu in Nederland. Par spīti gadiem un badiem, par spīti sniegiem un miegiem, tu mani piedieguš caur mājniejai dzīvē. Mara heeft het gedicht van haar vader vertaald. De knoop. Als een kersenboom die in zijn top nog de laatste vrucht bewaart... zo bewaar ik op mijn versleten hemd een enkele knoop. Wanneer er geen souvenirs meer zijn, geen hoop... wanneer de last me te zwaar wordt... vrimmel ik even aan de knoop die jij aan mijn hemd hebt vastgenaaid. Ondanks de jaren en honger... Ondanks de sneeuw en slaap heb je me aan het leven vol gaten vastgenaaid. Met de garen van liefde en eeuwigheid. De nacht heeft de dag verslagen. Ik kijk naar het enige verlichte raam. Het is geen raam. Mijn leven brandt op mijn borst in door jou aangenaide knoop. Ik denk vooral uh, sinds ik in Nederland woon ook zijn uh, gedichten ontdekt. Voor mijzelf. En ik denk dat het uiteindelijk voor mij... het enige manier is geweest om uh, op dichter bij hem te komen. Ik heb het ook vaak heel troostend ervaren... juist zijn gedichten te lezen. Dus dingen die we dan niet met woorden kunnen bespreken... dat lees ik dan weer in zijn gedichten. En ja, dus Ik kom wel dichter bij hem door, uh, door zijn gedichten te lezen. Mara, blond, tenger, veertig jaar oud... Ze groeit op in de jaren 70 en 80. Letland maakt nog onderdeel uit van de Sovjet-Unie. Op school leert Mara over Stalin en Lenin. Maar niets over haar vaderland. Thuis wordt eveneens gezwegen. Maras moeder kweekt bomen. Haar vader zit binnen en schrijft gedichten. Er is nauwelijks aandacht voor Mara. Vooral mijn moeder, denk ik. Mijn vader die, die, die had natuurlijk... Zijn beroep waar hij nog dingen kon uiten. Maar, maar voor mijn moeder was ja, dan, dan maar gewoon in haar eigen beroep opgaan. En, en boom kweken. En, en tuin. En buiten. En, en natuur. En gewoon niet meer willen praten ook over emoties. Of ook niet wat in haar omging. Maar ook niet soort willen weten wat in ons omging. Waardoor het allemaal heel erg langs elkaar heen ging. Mara is tien jaar als ze plotseling met haar moeder naar het platteland verhuisd. Ze krijgt geen uitleg en stelt geen vragen. Pas later begrijpt ze wat er aan de hand is. Haar vader gaat vreemd. Jarenlang heeft Mara geen contact met Knoets. We woonden in een, een kleine dorp. Een huis aan de rand van het dorp. En dan was er nog mooi, berken, bossen naast het huis. Een heel grote tuin. En waar ook mijn moeder uh, kwekerij Ze woonden daar met z'n tweeën. En vaak uh, gingen ze ook weer terug naar de uh, stad. Nou, het was ook een heel, uh, hele uh, heel eenzame tijd. Want ja, ik zat daar gewoon vaak ook letterlijk, helemaal in mijn eentje. Dus ja, ik was ook vaak bang om in het huis te zijn. Letterlijk. Het is eind jaren tachtig. Mara is vijftien jaar en alleen thuis als ze een tijdschrift ziet liggen. Ze gaat lezen en stuit op een interview met haar vader. De tijdschrift heet uh, Avowood, de bron. Dat is ook een heel belangrijk tijdschrift geweest. En ik weet het, dat niemand me echt daarop wees. Het dat, dat gewoon, kwam gewoon nieuws de nummer uit. En, uh, het werd ook zo in een interview als voor iedereen bekend gegeven besproken. Ergens een beetje zo terloops vernoemd werd. Ja, en in die gedichten die ik schreef in die periode... Uh, in de jaren zestig, toen ik in de kamp zat. Ik was zo geschrokken ook daarvan en zo uh, verbaasd. Ik kon er helemaal niet over praten. Ja, ik ben zo in zo'n blinde paniek. dat ik dacht, hoe kan het nou? Hoezo uh, hoe in de kamp gezeten? hoe zo iets... Nou, ik vond het te groot onderwerp ook om, om zo in mijn eentje te kunnen verwerken. Het is niet de enige ontdekking. Je wist wel dat daar was gevangenis voor, voor boeven. Maar niet dat daar een, een politieke uh, gevangenissysteem was. Ja, de bestaan daarvan was bij mij gewoon niet bekend. Ik ben natuurlijk opgegroeid uh, uh, en op school gezeten in de Sovjet-tijd. Dus in die systeem werd zoiets als echt uh, werkkampen in de jaren zestig of gulagsysteem, dat waren natuurlijk niet woorden die bij ons bekend waren. Mara zit vol vragen. En toch praat ze niet met haar ouders over wat er is gebeurd. Hele, hele gekke, verwarrende gedachtes. Want ik nou, juist dan denk, goh, mijn vader is een held... En... Uh, ik moet ik daar iets mee of moet ik nog braver Sovjetburger zijn... om iets voor zijn verleden te boeten? Als je in, uh, in het systeem nog steeds leeft waarin dat verkeerd is... dus hij is veroordeeld door systeem die nog steeds uh, baas over mij zijn. Ja, en ik wist ook niet, moet ik dan nu meer antisysteem worden... of juist nog extremer mee in het systeem gaan? Jaren gaan voorbij zonder dat ze met haar ouders praat over het verleden. De relatie tussen ze is alleen maar verslechterd. als het daar zo heel erg gesloten over gedaan wordt. Het is heel erg geheimzinnig en uh, ik voelde wel in steek gelaten, denk ik. Dan besluit Mara om de politiek, haar land en familie achter te laten. Ze vertrekt naar Nederland. Maz een man devoorzimmen, die een rook plattoma. Mielaman de tavo zimmen, die een rook siltoma. Zille man het daarvoorzimmen, wisse moeze garoma. Het was een beetje een vrij vertaal. Klein is mijn vaderland, zo breed als twee handen. Lief is mijn vaderland als de warmte van twee handen. En diep is mijn vaderland als de lengte van mijn hele leven. In 2004 maakt de VPRO een documentaire over Letland. Mara wordt gevraagd als researcher. Haar vader is een van de geportretteerden. Twintig jaar na de fonds van het tijdschrift... kan ze het voor het eerst met hem hebben over de tijd in de Koelag. En dan blijkt dat ze geen brandende vragen meer heeft. Ze wil niets persoonlijks van hem weten. Ik ben natuurlijk alleen maar geïnteresseerd uiteindelijk in relatie tussen mij en mijn vader. Ik ben niet zozeer geïnteresseerd in de kamp. Ik heb vader nodig. Ik heb geen informatie nodig over wat hem is overkomen. Het is natuurlijk interessant, maar ik ben natuurlijk gewoon een uh, uh, mens. En, en ik ben kind van iemand en ik wil gewoon dat hij mijn vader is. Punt. En toch verandert er iets. Deels door het interview, maar ook door de afstand... Boetie op het bierzak. Het juiste meer naar Sartor, Kair. Op een gegeven moment kreeg ik gewoon een brief van hem. Ja, waar, waar hij vertelde dat. Het maakt niet uit hoe vaak ik kom, maar dat hij elke keer heel erg op mij uh, wacht. En heel uh, bijzonder vindt dat ik er ben. Ja, wat ik voor hem beteken. En eigenlijk, die ene brief heeft voor mij heel veel goed gemaakt. En natuurlijk, als ik er ben, dan wordt er nog steeds niet veel over echt onderwerp gesproken. Maar ik weet gewoon dat hij gewoon geniet. En we uh, kunnen het verleden gewoon niet oplossen. Het is gewoon te complex. Er is zoveel misgegaan. Maar wat we nu hebben is dat we het een beetje van elkaar weten. En, en dat, dat is nieuw. En Ik weet gewoon dat, dat hij gewoon echt van mij houdt. Je hoeft ook niet zoveel te praten. Vroeger had ik het gewild dat we veel gingen praten. En nu denk ik, nee, het is ook gewoon goed zo dat het is. gemaakt door Katinka Beer. Zij interviewde ook Jesse en zijn ouders over zijn boek Liefde bij de Muur. Bente Hamel, Irene Houthuis, Lemke Kraan, Esma Linneman... Frederik Melman, Tjitske Musche, Jennifer Patterson, Jair Stijn, Laura Stek en Stef Visjager. Productie Sharon de Vries, techniek Alfred Koster. Plots wordt mede mogelijk gemaakt door Media Plots. Reacties zijn zeer welkom op de site vpro.nl slash plots. Sterker nog, over twee minuten ga ik gewoon direct kijken... of er al reacties binnen zijn gekomen. Ik heb nog een nieuwtje, namelijk Plots is genomineerd... voor de journalistieke vakprijs De Tegel. Daar zijn we heel erg blij mee voor de aflevering... De wonderlijke avonturen van de familie Omerovic. En bij mij weten is er ook zoiets als een publieksprijs. U weet wel, zoiets, een prijs voor... Ja, makers met de meeste vrienden, zoiets. Mocht u, mocht u denken, ik vind het plots best leuk. Ga kijken wat er uh, te halen valt. Uh, later de site van de Tegel. En dan kunt u kijken waar u uh, uw stem op zou willen uitbrengen. Daar zijn we ook misschien wel blij mee. Volgende week zijn er verhalen in Studio Itzada. Straks Bureau Buitenland met Harm Ede Botje. Plots is er eind maart weer met een nieuwe aflevering. Die valt op zondag 31 maart. Het thema is De Baas.